still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 Het weer, eerst nog plaatselijk hier naar mist vanmiddag geleidelijk zon en het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Afrik Bunschoten en knooppunt Hoevelaken 2 km file. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook 2 km tussen knooppunt Oude Rijn en Canaleneiland Door bezoekers aan de Margriet Winterfair. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maak dan wat geld over, op oh, rekening, ik ga het zeggen, 56 58 53 872, ten name van Tully Bodaar, die organiseert, dat is de penningmeester van de hele organisatie. Nogmaals, 56 58 53 872, onder vermelding van Minke, 80, en dan komt het goed. Um... Pieter, kunnen we die oproepen met dat banknummer, niet op uh, teletekst? Staat erop. Staat erop. Staat erop, Staat perfect. op tekst TV.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 ...staan de vrijwilligers van de voedselbank weer bij de VOMAR... ...parkeerterrein in Zondvoort-Noord... ...en dan hopen ze dat ook mensen weer wat extra eh, artikelen kopen... ...zodat ze die kunnen verdelen in de voedselbank. En die artikelen, dat zijn zeep. Dat is uh, groenten in blik. Dat is schoonmaakmiddelen. Dat zijn koffie, uh, thee, uh, gem, uh, suiker, uh, macaroni en dat soort dingen. Alsjeblieft, ga daar even langs de VOMAR... Koop wat extra's en geef Koop er één van, van. En geef er één weg. Precies. Ja. Doe dat op die manier. En dan kan de voedselbank die gezinnen in ieder geval helpen in de komende maand. Ja. En de VALMAR heeft een actie. Hè? Twee halen, ja. één betalen. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Zo ja. is dat. Ja. is goed iets goed, ja. ja. ja. Nou, Dus dat is minke en geld. Ik ga nog een keer zeggen dat rekeningnummer is 56 58 53 872. Dat is de rekening van mevrouw Tubby Bodaar. Wie kent haar niet... En zij is de penningmeester van de voedselbank. En zij zorgt dat er dan cadeautjes worden gekocht voor de kinderen. Dat zij ook Sinterklaas en Kerstmis iets warmer kunnen vieren dan nu het de bedoeling is. Nou, dan heb ik dat gezegd. Dan uh, ga ik meteen over, als dat mag. Ja, natuurlijk. Uh, naar het uh, straks programma over ZWM Oud-Zandvoort. Want jongens, het is zo leuk. Ik, ja, ik was jouw e-mail met je hele programma al. Okay. We krijgen zoveel commentaar. Van luisteraars in het dorp. Als je door het dorp heen loopt van. Uh, ja, maar dat was een foutje. Je had dat moeten zeggen. En, <lacht> ja. de, die ja. straat die heette toen anders. En ja. het is heerlijk. Uh, iedereen die leeft mee. Nou, wat gaan we straks doen om 12 uur? We gaan het hebben over 60 jaar onderwijstoneel. Onderwijzerstoneel. 60 jaar inmiddels. Ze zijn begonnen in 1951. Uh, dat toen ging dat onder leiding van de regisseur Core Dees. Ja. Dees heette die. Ja.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 En dan staan die mensen vijf voorstellingen achter elkaar af te werken voor je leerlingen. Dondagmorgen, donderdagmiddag, vrijdagmorgen, vrijdagmiddag en vrijdagavond. Vrijdagavond is meestal voor de genodigden, de ouderraden en dergelijke. Die zitten barsens vol. Ja. Maar wat ik wil horen, die kinderen die vinden dat zo prachtig dat hun meester of hun juf op de plankje staat en die leven zo mee...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 En, ja. en zo gaat dat hele gebeuren door. En dat doen ze nu al 60 jaar. 60 ja. jaar dat die onderwijzer bezig heeft met op de school. In die jaar zijn er wel vrij bekende regisseurs geweest. Hè? Behalve ja. die meester Dees. Meester Dees. De, is, dat was van de Karel je wel. En uh, we, hadden, we hadden natuurlijk ook uh, Jos Dreuze. Jos Dreuze, ja. En we hadden uh, uh, uh, uh, uh, uh, Rob van Turenburg en Ed Fransen. Ja. Uh, van der Waals. Uh, van der Waals, ja. En altijd werd dat gespeeld in Monopoly. In Monopoly. In het begin, ja. In is twee keer ja. zo'n geweest en daarna is het altijd in de... Kloppen. Wij gingen met kloppend hart er naartoe, Pieter. Ja. Uh, altijd leuke altijd, sprookjes. Ja, ja, altijd heel leuk. En die sprookjes. Ja,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 En dan de week erop, 3 december, dan zit hier als gast om 12 uur in het programma ZFM Oud-Zandvoort, Leo Heino. We gaan niet zozeer met Leo praten, maar niet over zijn vader. Die is begonnen met de automaten in Amsterdam, is toen naar Zandvoort gekomen en heeft op diverse locaties zijn automatenhallen gehad. En vanzelfsprekend kom je uiteindelijk uit op het Circus Theater hier van Leo. Ja, ja, zijn eerste was in het oude café Oomstee in de Kerkstraat, kan ik me herinneren. Klopt, helemaal. Toen een Heino is verkocht en daar begonnen de eerste automaten. Ja. Dus daar gaan we uitgebreid met Leo over praten. Ja, en dan voor de mensen van mijn leeftijd, uh, dat zijn de vijftigers. Um, <lacht> plus, plus, plus, plus. Die, die, op, op 10, 10 nee. december in ZFM Oud Zandvoer hebben we hier gast Ger Sensen. En daar gaan we over praten over de vliegende schotel. De Ach. jeugdvereniging van de jaren 50 tot uh, 70. En dat was de enige vereniging, Zan vertelde. En ja. daar kwamen elke zaterdag 150 tot 200 mensen. Je weet dat we Fred Bouret hier hebben gehad. hè? Die naam ja, is ook verbonden ik aan heb, de... Ik heb net Fred Bouret gesproken. Oh. En hij zegt, ja dan ga ik meteen zitten en ik kom ook langs. En er zijn zoveel huwelijken uitgekomen. Dus uh, dat wordt een groot festijn. Als je Gersentse en Anke hier samen hebt van... Weet je nogal, oudje. Uh, wat we toen allemaal deden. In het laatste blad van het genootschap stond er ook weer een foto van uh, een vliegende schotel met een correctie van namen. En jij stond daar ook op. Ja, ja, ik ben er ook voorzitter geweest. Oh, ja, ja, ja. Dat is dus een groot spannend ding. En dan de week erop hebben we Ted van der Leden, de kunstenaar van Zandvoort, die inmiddels ook al in de 80 is. Ja. En die gaat praten over zijn uh, grote kunstliefhebbers. Hè, en, het is een kunstenaar.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 Uh, uh, nogmaals, we hadden vier jaar geleden hier Maarten Keur uh, De bakker uh, Maarten ja, Keur ja. Over dus uh, de straat En de Van Olde door Van de Stadenstraat Die erachter ja, loopt ja. En Maarten Keur die is denkbeeldig door die straat gelopen Nummer voor nummer Welke winkels er vroeger waren Twee groentemannen, twee, uh, twee melkhandels ja. Bakker, <coughs> slager uh, Kapper uh, uh, Aannemersbedrijven Zijn allemaal weg, zijn allemaal woningen en dan ga je even terugkijken wat er in die 60, 70 jaar allemaal daar gebeurd is in die straat. En dat was zo geweldig. Dus ik moest van de week even in de in, uh, Diakonia staan. En prompt gaan al die deuren open. Want Pieter, dat klopte niet hoor. Want die man woonde op nummer 26 en niet op nummer 28. En het, het, het leeft. leeft zo ja, enorm ja. mee. Ja, ja, Pieter, we zijn hier in Zandvoort, rijk rijkbedeeld met, met organisaties die zich met het verleden... Ja. We ja, hebben het genootschap, de babbelwagen, nou, het programma op CFM. Ja, er zijn er nog wel wat meer. Ja. ja Bunker. Bunker. Er zijn een, een heleboel organisaties. Maar het leeft wel vreselijk in Zandvoort. Enorm. Enorm. Mensen zijn erg geïnteresseerd. Vorige week hadden we Gerard Mol hier, die over zijn uh, artsenij hier in Zandvoort heeft gesproken. Oh, ja. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, het... Uh,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 Pieter. ik wens jullie dus succes met het programma. Dankjewel. Ja. En op 12 uur is het ook 12 uur. 12 uur. Ik wens je ja, heel je. veel succes okay. en heel veel nostalgie. Okay. Pieter, bedankt okay. voor je komst. Yvonne. Ja. Nou ja we vergeten je niet. Nee, nee, nee. Jij uh, hebt gisteravond een hachelijk avontuur meegemaakt. Ja, ik ben sinds, je was je dochter kwijt. Uh, ik was mijn dochter kwijt. Ja, ik ben uh, sind, sinds kort uh, bij de Rensbrigade. En dan word je ingedeeld in de Noordpost. Dat ben ik, toen ik 16 was ook al geweest. En dan was er gisteravond een oefening. Er zijn jeugdleden die moeten de opleiding doen voor Lifesaver.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 Dus of jullie alsjeblieft willen aantreden. Nou, alle auto's werden uit de garages gehaald. Die stonden toevallig natuurlijk al lang bij elkaar, klaar. Maar goed, dat is de jeugdleden niet. En toen moesten ze inderdaad in twee ploegen. Want het was toch een stuk of twintig mensen die er aan mee, jongelui. En natuurlijk de chauffeurs van de auto's en dergelijke. En we gingen dus het paaltje uit de grond halen richting slag. En ja, ze moesten zoeken naar een meisje. De politie had netjes via de fax een, een fotootje opgestuurd en dergelijke. Dus ze wisten dat ze tien jaar oud was. Dat ze op de fiets...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 Hebben ze gelukkig een paar wandelaars hebben haar gevonden en hebben haar meegenomen naar het politiebureau. En, Eind goed, en, al en dan, goed en toch? En, goed ja. en, de, en dat terwijl wij maar rustig televisie <laughs> kijken of slapen en er speelt zich van alles af. Ja, in de duinen. Maar ja, en was, De bedoeling was heel heel serieus en, uh, ja een oefening op de paraatheid van de reddingsbrigade ja. en allerlei hulporganisaties. Uh, ja, ja, politie werd uh, ingeschakeld. Ik zal even opnoemen, want je kan niet zomaar dat natuurlijk gaan doen. Je moet ook in wezen mensen gaan waarschuwen, want er zijn natuurlijk in de flat zijn er altijd mensen. Die zien opeens mensen en die uh, horen het en ja, nou, laat ja. de politie maar even bellen. 112. <laughs> ja. Dus ja. in ieder geval een van de jongens van de reddingsbrigade heeft de meldkamer ambulance in Haarlem gebeld, de meldkamer politie in Haarlem en de brandweer in Haarlem. De reddingsbrigade Noordwijk omdat we die kant in wezen opliepen. gaan de Bloemendaal en de politie van uh, de strandpolitie. Die zijn eigenlijk op de hoogte van, van: jongens, het is gewoon een oefening. Dus als er alarm wordt geslagen, hoef je niet uit te rukken met allerlei toestanden, ambulances en de hele Mi'kmaq. Want ja. het is gewoon een oefening. En dat zijn ook eigenlijk regeltjes in Nederland waar je aan houden moet. Okay. Maar de jongeren hebben het geweldig gedaan. Dankjewel voor je, Relaas. Ja. Het was uh, een interessante exercitie om mee te maken. We gaan weer even verder. The weather girls, it's raining now. it's right We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. De plaat die u hoorden was Weather Girl, It's Raining Man. En tegenover ons zit Dolly. Dolly, wat is je achternaam? Ten Tempierik, dat is een bekende Zandvoortse naam volgens mij. Uh, het is origineel in Amsterdam, ze naam, maar ze hebben hem geïmporteerd. Okay. <laughs> Hoe lang woon je al in Zandvoort? Mijn hele, hele leven. Dus dat is inmiddels al uh, zo'n kleine 51 jaar. Oh, perfect. Ja. Yeah. Jij doet mee met Roy van Vuring aan de Sinterklaas Show. Jazeker. Wie, wat, waar en waarom? Wie, wat, waar, waarom? Nou, Welke vraag wil je? Waarom je eerst? Is <laughs> deze, de waarom is dat hij ze e ja, ja, natuurlijk. Wat is de Sinterklaas ja, Sinterklaas de mooie Hollandse show? traditie. De Sinterklaas Show. Nou, Roy heeft gemeend, omdat we dat uh, in Zandvoort nog niet hebben en je ziet het in Nederland steeds meer om, opkomen, dat er leuke shows gegeven worden uh, rond het hele Sinterklaas gebeuren.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 Maar de ouders kunnen inwezen toch ook blijven? Hè? Want tegen nee, natuurlijk, daar, die zijn juist hartstikke ja. welkom. Nee, het is de bedoeling dat het voor het hele gezin is. Oh, is en oma's, zijn. opa's, ja, tante's. Alles mag mee zoeken. Ja, ja mag natuurlijk. Ja, graag zelf. En de krocht heeft een gezellige bar. Zeker. Absoluut. We <laughs> hebben ook een kleine pauze. Dus, uh, want je kan van kinderen ook niet verwachten dat ze zo lang op een stoeltje zitten. En ze moeten natuurlijk plassen dus om een boel onrust te voorkomen ja. voor de andere kinderen die ja. daar zitten. En de mensen, de vaders, moeders, noem maar op. Uh, is er een, een plaspauze in uh, gericht er, en een drinkpauze, hey, natuurlijk. Luister uit je woorden zoiets: de groep van twee tot acht jaar, zeven jaar, die richting. Ja, daar is het wel op gericht. Hè? Op ja. De, ja, twee jaar, dan gaan de kinderen toch wel doorkrijgen wat Sinterklaas en wie ja. Sinterklaas is en uh, vooral wat hij meebrengt. Ja. Hè? En uh, ja, Sinterklaas, die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 Dat gaat via nummer 023 3x0 64. Of dat kan ook via de website uh, www.onair-events.nl. Wow. En uh, ik heb ook inmiddels doorgekregen, uh, het staat ook op het uh, stand Journal, journaal, op de kabelkrant. Oh, de, maar daar staat of het, van CFM. An, ja, daar staat het uh, van CFM. Maar daar staat het... Um, het adres verkeerd op okay. van de nou, website. Dat moeten we dus nog noemen dan? dan? www.onair-events.nl. Wat voor streepje? Een <laughs> liggend streepje. Ja, een liggend streepje. Ja, ja.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 Uh, nee, zeker niet als je het vergelijkt met, uh, met de of andere grote, show en grote shows. Die zijn natuurlijk peperduur inmiddels. Ja. En uh, de wat kleinere gezelschappen vragen ook al gauw 17,50. Dus ik vind dat hij het netjes gedaan heeft. Ja, ja. Nou jullie uh. toch, jij doet ook mee. Ja, ik <lacht> doe mee, maar ik heb niets met de prijzen <lacht> ja. te maken. Ja, Oké, okay, helemaal. Uh, voor, de, voor de oudere kinderen is het natuurlijk helemaal geweldig. Ze zijn in een sporthal geweest. Ze hebben het, uh, het Sinterklaas toneel van de leerkrachten. En dan kunnen ja. dan bij jullie ook terecht. Ja, nee. Ja, Heel Zeker. onder de pan. Ja toch? Ja, dus <laughs> we veranderd. maken er een groot feest van. Ja. Nou, we wensen jullie heel veel kinderen en ontzettend veel plezier. Oh, dat de stoel waar gevonden ja, worden. Ja, daar gaan we wel vanuit, hoor. Ja, ja, ja, we gaan ons best doen. Anders hebben we hier nog wel een oude stoel. <laughs> oh kijk, dus ik, nou, ik hoop altijd dat hij daarin wil zitten. Hij zit altijd bij ons leven. Oké, Donnie, heel gedaan. erg bedankt ja, ja, voor je ook. komst. Ook. Ja, Earth, Wind and Fire Fantasy. Bij het programma Goedemorgen Zandvoort Tegenover ons zit, zit Toosbergen zij Goedemorgen Zij is aan een klasse concert ja. En zij heeft een speciale groep Gearrangeerd. Nou, dat is wel een heel speciale groep. <laughs> ja. En een grote groep ook. En hoe groot? Uh, 113 mannen zingen so, er morgen. Allemaal in de protestantse kerk? Nee, nee, nee, nee, nee, in de katholieke, katholieke kerk. Nee, de, in de protestantse kerk kunnen zij niet in. Nee, hè? nee vandaar dat jullie uitwijken naar de, ja. de katholieken. Ja. Met de grote producties ja. doen we altijd in de katholieke, katholieke kerk. Oké. Okay. Ja. Vertel. Vertel. slecht te staan.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 Het koor al een koninklijke onderscheiding en speelde ze oh. de, in de eeuwisseling, uh, rond de eeuwisseling, in het concertgebouwenkest met Willem Mengelberg als dirigent. Dat is niet zomaar een naam. Koningin Wilhelmina is beschermvrouwen geweest van het, uh, het koor en uh, daarna koningin Juliana mm -hmm. en nu koningin Beatrix. Ja, dus, uh, ja, ze hebben met recht het predicaat Koninklijke Zangvereniging oh, nee, gekregen. Ja, dat krijg je niet zomaar, hè? Dat krijg je, de, je niet zomaar. De montagecommissie... Ja, uh, ja. ja, nee, dat, dat, daar moet je echt wel wat voor doen, hoor. En, nou, ze treden heel vaak op met André Rieu. Daar, daar oefenen ze heel vaak mee. Heb ik geprobeerd nog, omdat ze zeiden van... Nou, breng die Rieu eens mee. Ja, zal ja, je ja. ja. Om een komen <laughs> spelen, maar...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 maar ze hadden dus geen uh, dame daarbij. En wij vinden toch dat een vrouw ook wel een beetje cheu geeft ja. aan het geheel. En uh, dat hebben we dus uh, voor elkaar gekregen. Dus we hebben een sopraan. Dus is ben heel benieuwd. Hoe gaat het eigenlijk met het uh, organiseren ervan? Is er een clubje wat eens in de maand bij elkaar komt? Al een jaar van tevoren. Van Nou jongens, wat willen we? Wat was een groot succes? Wat willen de mensen eigenlijk weer terug? Ja. Vertel, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, nu? wij hebben maar een heel klein clubje. Okay. <laughs> we zijn maar met z'n drieën.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 En vaak zeggen ze wel van, dat is prima. Ja. Wat is het moment dat jullie programma helemaal vaststaat uh, voor het jaar? Uh, Januari zo? Nou nee, we hopen bij het kerstconcert in december hopen we de agenda al te presenteren. Okay. Ja. Dus ja. dat is het moment waarop we jullie kunnen uitnodigen om daar eens wat ja. over te vertellen? Ja, ja, ja, de hand nog even. één optie heb ik voor augustus. Die maand is nog niet helemaal gevuld. Maar goed, ik heb nog twee andere ja. mogelijkheden achter de hand. Uh, maar als die ja zeggen morgen, dan is het programma klaar. Ja. En dan kan het gedrukt worden. Nou, je <laughs> We kunnen heen, doen. We kunnen heen. is <laughs> zo makkelijk gaat het ook niet door. ik ja, voor, voor ons is het door de balontagecommissie hoor. Nee, gelukkig niet, maar ik bedoel, voor ons is het natuurlijk heel makkelijk doen. Nee, maar ja, de ik kerk bedoel er eigenlijk mee om, om jou of, of een van de drie uit ja. te nodigen. Ja. Vertel eens, wat, wat ja. kunnen we het jaar ja. verwachten? Nou, dat kan misschien met het, als we komen voor uh, het kerstconcert. Ja. In december, ja. volgende maand. Oké. Okay. Dat uh, zou misschien een Als, ja, Dan wil ik weten welk moment is het zover. Dat ik zeg, nou, nou kan ik er wat over vertellen. Ja, nou we willen hem in in december bij het kerstconcert presenteren. Dus ik denk dat we daar ook niet eerder dan, uh, dan daar wat over moeten gaan zeggen. Ja, ja nee, want je, je moet de boel wel geboekt hebben. Vak, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Alles heeft ja. Nee, maar dat is allemaal, uh, dat kan je wel ja, okay. ergens overlaten. Hebben uh, jullie nog hulp nodig? Je zegt, nou, er zou eigenlijk wel een tweede of een, een, een andere persoon nog bij moeten komen. Zoek je mm. vrijwilligers. Mm, <laughs> zo ja, nou, waarvoor? Nee, nou, nee, nou, op dit moment niet Iets, echt. Nee, nee hoor, dat nee, nee, loopt en weer, prima. Ja. en, en uh, Het gaat, en uh, het is veel werk, dat moet ik wel zeggen. Uh, een ja. website bijhouden, en iedere keer uh, mensen benaderen. Uh, per concert sturen we altijd naar de, onze vrienden. Nee.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 Dat is dus niet zo. Vrienden is, is extra. Vrienden is gewoon puur ter financiële ondersteuning. Ja. En de concertabonnement is gewoon de betaling ja. van het komen luisteren ja. naar de concerten. Ja. En ja. Ja, of je neemt geen concertabonnement en dan betaal je gewoon iedere keer 5 euro. Ja. Maar het, een concertabonnement is puur zeg op naam. Ja. Dus als jij een concertabonnement neemt, dan krijg jij als Yvonne Roosendaal een abonnement. En daar mag jij dan mee naar binnen. Maar nee. niet. Nog ook je vriend of nee, iemand precies anders. Een wat een ander. ja. Ja. Het, die moet dan zijn eigen abonnement ja, nemen. Ja, precies. Dus <laughs> dat wou ik eigenlijk, Dan ben ik wel blij dat ik uh, dat even kan zeggen. Want okay. daar was nogal wat verwarring over. Ja. Dat is jammer. Voor ja. de ja. laatste resterende kaarten wordt het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 En de kerk gaat om twee uur open, maar als wij om kwart voor twee of om half twee al zien dat er een hele rij staat, dan gooien wij gewoon de deur open. Heerlijk. En dan mag iedereen naar binnen. Toos, heel erg bedankt. Vraag. Heel veel... Bedankt. Nou, het zal morgen een geweldige dag worden. Oh, natuurlijk. weet ik zeker. Zit, zit weet in ik, in ik in. zeker. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En uh, je had een muziekje meegenomen. Ik genomen. had een muziekje meegenomen. Even volgen. Even, over. Ja. ja. En dat is Maastrichters staan met... Dietzel, de Stalen Vrovers. Dietzel Vreiberg. ZANG EN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 een spannende film eigenlijk een beetje. Ja, alleen ik denk dat jij, jij... Ja, uh, ja ik wou zeggen, ik heb nooit verhoogd. <laughs> ja, dat uh, is, uh, gaat over een Ambrosio die als baby vondeling werd gelegd uh, in een klooster. Hij groeit uit tot een van de meest bekende monniken van het land. Uh, het sterke vent uh, is tegen elke verleiding uh, bestand. Totdat er een nieuwe leerling monnik in het klooster komt. En daar houdt de omschrijving op. Dus, ja, dus ze houden het wel spannend. Ja, precies. Dan kunnen we eens eventjes morgen kijken. Moeten we het terugnemen om half acht? En ja. dit prachtige. Oké, okay, en dan vrijdag 25 november. Volgende week, vrijdag dus. Hebben we in café, uh, Grand Café uh, XL. Tegenover de HEMA daar. Hebben we iets wat, wat al eigenlijk loopt een tijdje. Dat is de Talent of the Voice. Uh, Talentenjachten. Ja, XL. Zijn wel, ja, zijn wel heel erg in op het ogenblik. Ja, he? overal eigenlijk wel een, uh, heel succesvol. Iedereen wil meedoen en dergelijke. Dus dat, uh, als je ja. denkt dat je het kunt, ga je gewoon opgeven. Oké. Okay. Uh, ja, uh, nou, zitten, er lopen scouts rond. Talenten scouts lopen er ja, ja. rond. Die uh, het een en ander zitten bekijken. Uh, je kan er zelfs, als je het helemaal wint, je eigen cd'tje of lp'tje of weet ik wel wat mee verdienen. Uh, we hebben daar op 25 november dus een voorronde van. En op 9 december en 6 januari ook. En 20 januari is de halffinale en 3 februari is de grote finale. Het, wordt het blijkt georganiseerd, wel de Voice of Holland. Ja, het wordt georganiseerd door On Air Event en Music... Too all. A music too dus Hou het he. in de gaten. Ga er ja. vooral heen. Ja, uh, nou, nou je kunt je eigen single laten maken, van die, als je dat wint. Dus dat is nee wel dat heel is erg leuk, erg. inderdaad. Dat is ja. wel heel erg leuk. En dan vond uh, de Beat. Die heeft een speciale actie eigenlijk een week lang. He? Ja, van 21 tot en met 27 november in de bibliotheek Duinrand. Nou ja, die zit in het Louis David's Carré De deuren gaan gewoon automatisch open. Als je ja. de meeste rechtse aanhoudt. Ja. Dus iedereen kan erin.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 ...van 10 uur s morgens tot elf uur dertig... ...en het is voor de Hollanders gratis. Nou, is voor Zandvoorten spreekt dat wel aan, ja. Behoorlijk, denk ik. Ja, <laughs> Zeker, dat je gratis. En, en dat is dus voor alle leeftijden, volwassenen, wie dan ook. Ja. Uh, en dan hebben ze voor de kinderen dan... ...hele speciale zaken lopen. En dat gaat voor kinderen van drie tot zes jaar... ...en dat heet Fumbles. Dat is uh, om met elkaar een... Uh,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 De techniek was vandaag in handen van Jan Kool. Jan, mijn complimenten. De eerste keer dat je het doet ging perfect wat mij betreft. Trouwens, nog niet afgelopen hè? Even lang. <lacht> en met ondersteuning van Tom Hendricks. Geweldig gedaan jullie twee. Perfect. Redactie in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Yvonne Roosendaal. En de hebben mede-presentator, jij ja, ook hartstikke bedankt. Ja. Ja. En, uh, en wij gaan eruit met uh, iets voor uh, de zaterdagavond om te vieren. Herman Brood, Saturday Night. Ja.